9 uur, Mariel Hageman met het NOS-journaal. In het hele land is het vanavond gladloop op lokale wegen. Daardoor zijn op verschillende plaatsen aanrijdingen ontstaan. In 10 minuten tijd waren er vijf meldingen van ongelukken vanwege de gladheid, zegt een politiewoordvoerder. Op de snelwegen is de situatie minder ernstig, meldt de ANWB. Toch waren medewerkers van Rijkswaterstaat aan het begin van de avond ook de snelwegen aan het strooien. De gladheid ontstaat door het bevriezen van dooiwater. Toch verwacht Rijkswaterstaat niet dat er morgenochtend een verkeerschaos ontstaat. Voor het eerst in twee jaar hebben Nederlandse en Surinaamse ministers weer met elkaar gesproken. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft in Chili een ontmoeting gehad met zijn Surinaamse collega Lakin. Ze waren beide op een conferentie. Nederland en Suriname hebben politieke meningsverschillen onder meer over de amnestiewet. Ook de procesgang rond de decembermoorden is Nederland een doorn in het oog. De bewindslieden hebben afgesproken dat ze later dit jaar opnieuw een ontmoeting hebben. Minister Opstelten was vorig jaar op de hoogte van het strafrechtelijk onderzoek naar VVD'er Jos van Rij, destijds eerste Kamerlid en wethouder in Roermond. Dat schrijft de minister in antwoord op vragen van CDA Tweede Kamerlid Pieter Omzicht. Opstelten werd in het voorjaar van 2012 ingelicht, een half jaar voordat het onderzoek tegen zijn partijgenoot van Rij naar buiten kwam. Volgens Opstelten is het gebruikelijk dat bij een strafrechtelijk onderzoek tegen een parlementariër de minister wordt ingelicht. Een imam krijgt dit jaar de prijs van het COC voor zijn verdiensten voor de emancipatie van homoseksuelen. Moussin Hendricks wordt door de Belangenvereniging gezien als de eerste imam ter wereld die voor zijn homoseksualiteit uitkwam. De prijs, de Bob-Angelo-penning van het COC, is uitgereikt in Amsterdam. Het weer, vanavond opklaringen, in het zuidwesten nog wat regen. Minima vannacht uh, boven het vriespunt, maar door vorst in de grond wordt het mogelijk glad. Morgen eerst nog wat regen, in de middag zon, het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. U zit heerlijk op de proluxe bekleding. Dankzij de navigatie gaat uw file stress uit de weg. Door de dimmende binnenspiegel komen uw ogen tot rust...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 Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond, de schaatspret is voorbij. Althans, hier in Nederland. Maar dat geldt dus zeker niet voor. Salt Lake City, daar heb je het, uh, de, de Olympic Oval. En daar zit Sebastiaan Timmermans. Goedenavond, Sebastiaan. Goedenavond. Daar ben je. Kijk, hoe, uh, hoe is het daar? Het is hier uh, ja, spannend vooral, want uh, misschien wordt het wel een hele mooie dag voor het Nederlands Sprint schaatsen. Want Michel Mulder gaat aan de leiding uh, bij het WK Sprint voor de mannen. Maar deze tweede dag van dat WK-sprint begint natuurlijk met de vrouwen. Ladies first, als altijd. En daar maakt Thijsje Oenema zeker nog wel kans op het podium. Zo'n sprint-WK gaat natuurlijk over twee keer een 500 meter en twee keer een 1000 meter. En Thijsje Oenema deed het gisteren heel goed. Nederlands record gereden op de 500 meter, persoonlijk record op de 1000 meter. Staat vijfde in het algemeen klassement. Met maar 200ste achterstand op plaats 3. Dus een bronzen medaille zit er zeker in. Ik denk dat de strijd om de wereldtitel zal gaan... tussen de Chinese Yingyu titelverdediger en de Amerikaanse Heather Richardson. Want het verschil tussen die twee... Overigens maar 100ste en de rest is behoorlijk groot. Thijsje rijdt straks op de 500 meter in de 14e rit tegen de Chinezen bij Jing Wang. Margot Boer staat 7 zevende in het algemeen klassement. Zien wil daarna rijden tegen Christine Nesbit En in de laatste rit uh, Yingyu tegen Heather Richardson. De nummers 1 en 2 in het algemeen klassement. Marit Leenstra en Laurine van Riesen doen ook nog mee. Maar maken geen kans meer op een uh, topnotering op dit uh, wereldkampioenschap. De 500 meter bij de vrouwen dus het komende uur. Met zeker nog twee Nederlandse favorieten in de baan. Oké, okay, zoals wij horen jou straks terug tegen de tijd dat Thijsje Oelema uh, aan de beurt is. Wij gaan eerst, dank tot zover, wij gaan eerst, omdat de schaatspret natuurlijk helemaal niet terugkomt, gaan wij toch vanavond toch winter het laten blijven. Tot tien uur doen wij dat straks. Drama gebaseerd op nieuws. En waar zou dit over gaan deze week? Nou, ik zeg, als het boven nul is, is het regen. En als het onder nul is, is het... Juist. En daarvoor gaan wij natuurlijk sprinten. Salt Lake City, Thijsje Ulema, die gaat ons een, een, een podiumplaats bezorgen. 500 meter dames, maar nu eerst de evolutie van de schaatsport. Het begon ooit met houten schaatsen, die, daar heb ik natuurlijk op gereden. Ik heb het daarop geleerd, op Friese doorlopers. Ik klunde echt op het ijs, ook al was het ijs fantastisch zwart. Ik klunde. Daarna kreeg je de noren. En de professionele schaatsers, die, die, die willen natuurlijk altijd harder. Dus die begonnen allerlei dingen te ontwikkelen. Er is ontzettend veel gebeurd. Er de, de, de, de zijn spectaculaire verbeteringen opgetreden, bijvoorbeeld met uh, innovaties innovatie. Ik noem, ik noem, ik noem, ik noem een, een uh, pak van krienbuul. Dat was dat, dat prachtige uh, pak met die capuchon. Uh, ik noem een klapschaats. Maar het gaat natuurlijk toch wel altijd om de kracht van de schaatser. Dat zie je bij de Wielersport ook. Armstrong is eigenlijk trouwens een, heel, een zeer sportieve man. We He, hebben dat do do dopingnetwerk van hem. Ja, dat was verplicht voor iedereen. Iedereen moest daaraan meedoen. Dat is buitengewoon sportief. Want dan blijft er toch verschil. He, leuke man. De meeste junks die, die, die jatten fietsen, Armstrong bleef erop zitten. Leuke man. De techniek kan dus helpen. De techniek is eigenlijk een soort materiaaldoping. In 1998 maakte Willem Davids de documentaire. Kampioen met kringbuul en klapschaats. Wij horen zometeen schaatstechnicus Jos de Koning. Wij horen, uh, horen um, uh, Jelmer Kuipers, die is schaatstheoreticus. We horen schaatsfabrikant Zandstra sinds 1825. Wij horen ook schaatsers, We horen, en niet de minste zijn dat. Wij horen Arts Genk, Rientje Gietzma en Hein Vergeer. En schaatstener Leen Vrommer. Het is 1981, wij blikken terug en vooruit op de klapschaats. We blikken terug. Schaatspak, betere glijijzers. Kampioen met Creambuul en Klapschaats. Ici Grenoble. Goedemorgen vanuit Grenoble van de ijspiste. Waar we op deze dag verwerken de 5000 meter voor heren. In de eerste rit is door de Canadees Paul Inok een tijd gerealiseerd van 7 minuten 54 18e seconde tegen 8 minuten 8 19e seconde van de Zwitser Frans Greenbuul. Dan nu aan de start Kees Verkerk tegen de Hongaar Georgi Ivankai. Hij start in de buitenbank tegen Ivan Kuy, die geen tegenstander zal zijn. Het is een uitstekende start. zijn weg en we zullen nu precies op de hoogte houden van seconde tot seconde. We van ronde tot ronde. En Kees van komt hier nu heel diep die buitenbocht uit. Met nog één arm los. Met een zeer sterke, soepele slag. Een en... schaatsen die ondervindt tijdens het, uh, uh, het schaatsen eigenlijk twee tegenwerkende krachten. Hij glijdt naar voren, maar dat kost energie, want hij heeft ijswrijving. Anderzijds heeft hij een luchtwrijving, dat dus zijn de twee tegenwerkende krachten. Hij kan die wrijving minimaliseren door enerzijds zijn romp zo horizontaal mogelijk te maken. Want als zijn romp horizontaal is, dan vangt hij minder wind. En hij moet zijn schaats vlak over het ijs heen laten glijden. Want zo gauw die met de punt in het ijs gaat drukken, dan heeft hij meer ijswrijving. Dus een schaatser zal gegeven een bepaalde hoeveelheid energie die hij kan investeren... kan die een bepaalde snelheid halen. Hoe lager de luchtwrijving, hoe lager de ijswrijving, des te harder die zal gaan. Moeten we dus maar hopen en vertrouwen dat hij die snelle tijden kan vasthouden? 54,5 dat is inderdaad de tijd die om een wereldrecord zou zweven als hij dus gewoon in zo'n tempo. De voorloper van een schaats, dat is een, een glis. Dus een, een, een bot van een, een koe, die aan de onderkant helemaal glad geslepen is en uh, die zijn al vrij oud, uh, waarschijnlijk al in de vroege middeleeuwen... en die werden dus onder de schoen gebonden. Ik kunt u meenoteren, luisteraars, want dan hebt u straks ook meer inzicht... in de ritten die nog komen gaan, maar bijvoorbeeld straks 1,28,8, dat is... Schaatsen op Noorden is voor zover mij bekend... hier spreek ik puur als fabrikant, als man die de markt moet bedienen... de enige sport wereldwijd... Waar geen beperkingen gesteld worden aan de uitvoering en materialen die je gebruikt. 1880, die jaren, kregen we al de eerste uitwisselingen. met Nederlandse, Friese Nederlandse schaatsers naar Noorwegen. en andersom dat Noorse schaatsers naar Nederland kwamen. En die Nooren, die reden op hele uh, vreemde schaatsen in onze ogen. Dat waren dus ijzeren buizen waar het staal in gevat was. En op die ijzeren buis stonden twee buisjes omhoog, potten, waar een voetplaatje op uh, gesoldeerd was. En daar stond een leren schoen op, maar een vrij hoge schaatsen, dunne ijzers. En uh, omdat die mensen uit Noorwegen daarmee kwamen hier in Nederland te rijden... werden die schaatsen Noren genoemd. En als we ze hier zo zien liggen, uh, er is niks aan veranderd. Ze worden nu nog zo gemaakt. Maar die Noren zelf, die reden dus al 60, 70 jaar op dit soort schaatsen. Dit is enorm... Dit is onvergetelijk. Dit is fantastisch. Go to the start. met de start. Uitscheek heeft de buitenbaan geloopt En daar zijn ze weggelegd. Het publiek natuurlijk meteen enthousiast. En, eh... We zien hier het, een van de eerste skiparken. Het idee... Het kwam dus van Frans Krienbühl, die Zwitserse schaatserijder. Die man was al in de 30, was geloof ik ook de enige Zwitser die kon schaatsrijden. Deze is nog zonder capuchon, dus we een, een, een etappe verder en zien we weer het pak met de capuchon. En waar ze nu in rijden, dus is helemaal het één stuk gegoten als het ware, dat pak. Maar het is toch het idee van uh, vriend Krienbuul geweest. Frans Krienbuel is uh, op hele late leeftijd met schaatsen begonnen. Ik geloof dat hij al achter in de dertig was toen hij pas mee begon. Uh, dat was, uh, hij was binnenhuisarchitect van. Een beroep uh, was geweldig geïnteresseerd in het schaatsen, maar was er zelf helemaal niet goed in. Maar door een enorme inzet en ijver is die man tot, aan, tot ver in zijn 40ste jaar. Ik geloof dat hij 47 jaar was. Dat die, toen een hij nog wedstrijden. En probeerde op allerlei mogelijke manieren... probeerde hij dus harder te gaan dan een ander met zijn beperkte mogelijkheden. En op een gegeven moment heeft hij dus uitgevonden dat je dus... Uh, wij hadden vroeger hadden we een dikke wollen trui en een, uh, en, een, uh, en een broek en een muts op. Wat ongelooflijk veel uh, windweerstand gaf. En hij is daarmee aan de gang gegaan. Uh, het zei in windtunnels dan wel een band op allerlei, uh, allerlei andere uh, gebieden. Maar op, op een bepaald moment kwam hij met dat gekke schaatspak aan... met dat kapje op zijn kop. Frans was een beetje een, kan uh, ik zeggen, uh, excentriek figuur. Hij had ook met schaatsen, had hij ook speciale schaatsen. Daar had hij ook allerlei ideeën over. Hij was, was een slimme man. En, uh, alleen wij deden er wat lacherig over. Want Frans ja, die kon dan uiteindelijk net een keer de 10 kilometer meedoen. Dus dat was geen bedreiging. Totdat bleek dat Frans Quinbul zelf zomaar tussen de 8 en 10 seconden maar 5 kilometer vooruit ging. Terwijl iedereen wist dat hij dat helemaal niet zo goed kon. Nou, dan ga je problemen krijgen dat dan zeggen ze, oeh, Olympische Spelen 1976, want dat was eigenlijk het hoogtepunt van het, van, van het uitprobeersel van hem. Dat pak in ene. Uh, dat had hij zelf gemaakt ook. Ik bedoel, en, en wij, uh, het was ook niet mogelijk om dat ik zeg, te hebben of te kopen. Uiteindelijk is dat pas uh, daarna gekomen. Hij heeft daar één of twee seizoenen in gereden. Maar onze kledingsfabrikanten maakte dat niet. Hij heeft dat helemaal zelf laten maken, ontwikkeld en uh, laten naaien ook voor hem. Dus er uh, kwam ook niet een ontwikkeling dat mensen zeiden van nou dat, dat werkt. En Frans met gewoon logisch denken kwam hij tot de conclusie dat dat in ieder geval wel zou helpen. Toen merkten wij als Nederlanders dat de Nooren heel stiekem... Frans Kiem wil aan, aan het nadoen waren. En ook aan het uitproberen. Ook met zo'n pak. En daar kwamen wij op het laatste moment kwamen we erachter Dat was 14 dagen voor de Olympische Spelen. Toen hebben wij bij een meneer Hes uit A, eh, dorp A in eh, Zwitserland... hebben wij alsnog voor elkaar kunnen krijgen... dat die man op een heel korte termijn eh, pakken voor ons maakte. Dus wij kwamen... Een week voor de Olympische Spelen van 1976 kwamen wij in Davos voor het eerst met die pakken op het ijs. Ze werden meteen aangetrokken, ze werden meteen uitgeprobeerd, er waren nog wel kleine foutjes in, het, het, het zat niet allemaal even jovel, maar het zat in ieder geval, die jongens die voelden dat toch duidelijk beter dan uh, de, de pakken waar ze eerder in reden. Ja, dat is dan een situatie die je gaat krijgen, dat als die jongens daar, uh, zichzelf al prettig in voelen, dat ze dus zeggen van nou, uh, in ieder geval uh, worden er bij ons geen vliegen afgevangen. En uh, inderdaad, weken te, dat we gelijk hadden, want de Noorders kwamen ook met datzelfde pak. Kwamen die op de Olympische Spelen in 76 uit. Zij hadden het als verrassing willen zien, maar we waren op tijd. Schenk heeft hier een ronde van 35-8 verleden. Frans Krimboel uh, kwam niet alleen met het, uh, met het nieuwe wedstrijdpak. Die kwam op een gegeven moment met de nieuwe Schaats. En het grap was: uh, wij kenden de Vikings Schaats. Het, het was gewoon een standaard schoen. Uh, die je een beetje met contraforen kon aanpassen... dus verhardingen aan de zijkanten die je uh, kon verwarmen... waardoor ze naar je voet gingen staan. En wat had meneer Frans Krienbult? Die, die had gewoon een kuipje. Dat, de, de, die maakte je voetafdruk en aan de hand van je voetafdruk... werd je schoen gemaakt uit één stuk. Nou, dat was op zich heel apart en het materiaal was veel lichter. En later is dat in de, proces, in, in, in de technieken is dat ook door een aantal anderen opgepakt. Nou, hij was daar toch wel uh, de eerste. Uh, uiteindelijk is hij wel serieus genomen, maar hij, heeft, hij hield dit soort dingen voor zichzelf. Dat, het was een ontwikkeling die, die hij helemaal op eigen initiatief deed, met, met zelfdenkwerk en dergelijke. En uh, hij hield het voor zichzelf en uiteindelijk dat hij gestopt is met schaatsen kwamen zijn schaatsen en die, die wel konden dan uh, gekocht worden. Maar dat is toch nooit echt een, een grote klapper geworden. Niemand die op die schaats is, is gaan rijden. En het waren vreselijk duurde schaatsen ook. Omdat het allemaal handgemaakt materiaal was. Maar daar is hij later wel wat mee begonnen. Maar hij hield al deze de ontwikkeling hield hij een beetje voor zichzelf. Omdat hij ja, daar dacht beter en dichter bij die top te kunnen komen. Er 36 nodig. En wanneer hij daar nu komt, dan zijn we op 4000 meter. En dan kunnen we zo ongeveer gaan bekijken of Art in staat is om langer door te gaan. Met die 35, 36 ronden dan Kees Verkerk. Je moet in ieder geval uh, vanuit gaan dat schaatsvolk een redelijk conservatief volk is. Iedere verandering is gek. En uh, nou je moet eerst maar zien wat eruit komt. En dan kan je nog wel eens kijken of je dat zelf ook een keer kan gebruiken. 1 tiende seconde steller dan verkerk. Hij is er al onder. Ooit uh, uh, ging men over van uh, zeg maar het vaste ijzer met de vaste pot en de vaste voetplaat naar een verstelbaar ijzer. Uh, en dat gebeurde door een deel van de schoen uh, van carbon te maken. En ook de potten. Uh, die werden van, uh, van plastic. En uh, daar zat een, een mechanisme in... waardoor je je voor- en achterkanten kon verstellen... Dus dan kon je richting van je buis onder je schoen kon je aanpassen. Zeker als iemand uh, een bepaalde soort techniek heeft, geeft hem dat de mogelijkheid om die techniek verder aan te passen. En vroeger moest je het allemaal solderen, en dan moest die buis los, en dan moest je hem iets verstellen en noem maar op. En dat was niet meer, want je draaide een schroefje los, je verstelde hem een beetje en je draaide hem weer aan. Waardoor je uh, uh, ja, de, de schaatsen perfect op jouw manier kon afstellen. En dat, dat waren de blekkies. Er zat een sleufje aan de binnenkant en, uh, van, van anderhalf centimeter. En dat was precies voldoende. Die klapschaats maakt het mogelijk om wel je enkel te gebruiken. Nog steeds moet je je romp horizontaal houden om de luchtwrijving te minimaliseren. Maar je kan vervolgens aan het einde van je afzet... kan je je enkel wel gebruiken om je nog verder naar opzij af te zetten. Dus de schaatsbeweging is met die komst van die klapschaats... een beetje meer natuurlijke beweging geworden... Een meer totalere beweging. En dat vertaalt zich dan uiteindelijk ook in een efficiënter uh, gebruik van zijn energie. En daardoor hardere, hogere snelheden. En hij had 29 seconden moeten winnen. In 1983 zijn de eerste ideeën erom on on ontwikkeld. Gerrit-Jan is geen ouder, de, de geestelijk vader van die schaats. samen met een aantal andere mensen. Gerrit de Groot, Wim Schuurze en Hans Meester. die hebben toen uh, eigenlijk tijdens een borrel op een receptie uh, bedacht van hé. Hey, uh, Waarom gaat het schaatsen niet zo lekker? Waarom krijg ik spierpanier in mijn scheenbenen? En toen dachten ze, we moeten eigenlijk een schaats maken die kan klappen. Alles staat gespannen te kijken. Al die schaatsdeskundigen met duizenden hier verzameld. Kijken naar die klok. Weer tien. 54, 55. In Den Haag er zit een juniorengroep. Dat was een jongen die bij hen gestudeerd had. Bewegingswetenschappen in Amsterdam. Um, die hebben een, zeg maar, uit een groep van een man of veertien. hebben die dus een experimentele en een controlegroep samengesteld. En na een jaar bleek inderdaad. dat die experimentele groep die op de klopsgaans reed. dat die inderdaad beter reden. Nou, zij hebben daar een lezing over gehouden. Daar ben ik zelf bij geweest. Maar er zat onder andere Sijtje van der Lende bij. En Sijtje van der Lende heeft toen gezegd... Ik probeer het in, in Friesland. Ik ga het gewoon... Het was het afgelopen jaar. Niet dit jaar, maar het vorige seizoen. Ik probeer dat gewoon eens een keer uit. Want ik ben daar wel zo langs mijn hand van overtuigd. Dat was natuurlijk voor haar ook veel makkelijker in een gewestelijke ploeg. Als je in een gewestelijke ploeg dat doet... dan kun je niet zo gauw een buil vallen... dan dat je aan de nationale top zit. Maar bij haar trainde toevallig ook Tony de Jong en André Zonderland. En zo waren er nog één of twee. En die gingen dat doen. En wat bleek, die ging als een speer. Meteen in november. Hè, Tony de Jong die klopte, kon er niemand. Nou, dat is de grote twijfel geworden van... zou het nou toch goed zijn? Uh, van Inge Scheno stond natuurlijk de glunder langs de kant... want die, uh, die, die kreeg zijn gelijk. Uh, volkomen terecht, overigens. Maar ja, dan ga je dan toch nog twijfels houden. En ik kan me nog goed herinneren dat... We waren zes weken daarmee aan de gang. En toen pas kwam Jan Bos en Erbe Wennemars en Marian Timmer bij mij van... wij gaan het ook proberen. Ik heb dus zelf daar nooit op aangedrongen, gewoon, omdat ik wist wat de reacties waren. Maar toen zij zelf kwamen, hebben we gezegd, natuurlijk, proberen. Ja, de resultaten zijn bekend. De klapschaat staat al geregistreerd sinds 1800 zoveel. Dus op zich is dat hartstikke grappig, want dat zoiets al bestond... En er is nooit slapend, nooit iemand aandacht aan besteed ...dat er weer twee van die wetenschappers op zijn die zeggen... ...ja, maar uh, wacht eens even. De zulke soort dingen gaan ze dan toch iedere keer weer naar zoeken. En het grappige wel is, wat het bereikt heeft nu... ...is dat de toppers eerder bereid zijn om te kijken naar nieuwe ontwikkelingen... ...omdat het misschien net dat laatste beetje is. En dat is nieuw. Dat was in het verleden absoluut niet zo. Hij gaat het halen. 58. Hij redt het. Een nieuw wereldrecord wordt het. Ja, dat is gelukt. 15016, 15016, ongelooflijk, ongelooflijk. Hier staat de wereld, de nieuwe wereldkampioen, en hij demonstreert zijn macht. Daar vliegt hij in de armen, daar omhelzen ze elkaar, Leent proberen de coach en daar. Heel Nederland, wat er ook bij ik heb heel lang geaarzeld om, uh, om bijvoorbeeld, uh, om mij een voorbeeld te geven op, op, op, die, uh, op die klapschaats te gaan rijden die er nu uit is gevonden. Ik heb dat met jongens en meiden besproken en die waren daar ook gewoon pertinent op tegen. Want die zeiden tegen mij, stel nou voor dat ik die klapsgaans aantrek en dat ik faal. Wat zegt de TC dan volgend jaar? Nou, dan is de vlotte kras dat je volgend jaar naast de ploeg staat, want zo werkt dat nu een keer. Hè? Het gaat om de beste. Nou, dan beginnen we er niet aan. Ja, maar we zouden toch kunnen proberen? Nee, dat beginnen we niet aan. Kortom, je voert een strijd met jongens en meiden uh, op kernploegniveau. Henk Gems heeft dezelfde vragen gehad en die heeft ook nee gezegd. Uh, uh, bij de herenkernploeg destijds, laat heeft Ab Krook dat ook tegengehouden. We konden onze jongens en meiden niet overtuigen. Ik kan me nog goed herinneren dat er een van de sprinters rond Ket was. Een van de eerste die erop ging rijden. Een sprinter in Amsterdam, die deed dat meteen heel erg goed. Maar uh, uh, nog geen jaar later probeerden dus één of twee jongens dat. En die stonden op een gegeven moment stonden ze naast het ijzer. omdat de klap uh, om terug te komen nog zo slecht gefabriceerd was... dat die veer die was zijwaarts geschoten. En die jongen die stond naast zijn schaatsen en die ging gelijk op zijn gezicht. Hier staat de nieuwe Europees kampioen... wel wij hier met 30.000 in dit stadion kunnen zeggen. Dit soort verbeteringen geven in ieder geval weer... dat er weer wat sneller gereden gaat worden. Mensen komen kijken, bedoel, ze denken, oh, er wordt een record gereden. Dat trekt. Dat, dat is, heeft aantrekkingskracht. Dus iedere ontwikkeling die daar is ja, die, die, die juich ik toe. En we moeten niet gaan roepen dat het dan te technisch gaat worden of wat dan ook. Zo ziet onze wereld op het ogenblik in elkaar. Het vervolg is straks dat ze de baan niet zullen op laten lopen vooral interessant voor de kortere afstanden. Want dat betekent dat je meer middelpuntvriendelijke kracht hebt... waardoor je harder door die bocht kan. Ze gaan toch met 60 kilometer door zijn bocht. Nou, dat is redelijk hard. Maar dat doet met de onvoorstelbare prestatie... van op een laaglandbaan een nieuw wereldrecord te rijden... van 15 minuten... 0... Een aantal jaren geleden, vlak voor de Olympische Spelen in 1994... ben ik bezig geweest met een speciaal metaal. Een andersoortig metaal om je ijzers van te maken... Met speciale schaatsen die we hier ontwikkeld hebben... speciale meetschaatsen... die de ijswrijvingskracht en de afzetkracht van de schaatser exact kunnen meten... dat wordt duizend keer per seconde tijdens het schaatsen gemeten... bleek dat die ijzers veel beter geleden. Die ijzers die hadden ongeveer een 30 tot 40 procent minder wrijving. Nou, dat is winst. Dat betekent bijvoorbeeld op een 1500 meter... dat je daar een en een kwart seconde mee kan winnen. Dat is heel wat. Gewoon, en dat is gratis winst... Wat bleek is dat het, het gevoel van het schaatsen veranderde. Als je op die schaatsen rijdt, dan voelt dat anders. En schaatsers, die, ja, dat is een heel nauw evenwicht van zeg maar, dat gevoel met dat ijs. De, hoe je schaats instuurt, hoe die weer uitstuurt, hoe je je kracht kwijt kunt. En schaatsers die vonden het niet fijn rijden. Dus ondanks dat het gladder was, reed het niet fijn. En uiteindelijk, vlak voor de Olympische Spelen... waren er een aantal schaatsers die er weer van afgingen. En het werd toen op een gegeven moment ook binnen het internationale schaatsen bekend... dat die te waren. En toppers als, als Johan Olaf Kost die eisten dat materiaal ook op. En uiteindelijk reed Johan Olaf Kost op de Olympische Spelen op dat materiaal. Ik zeg niet dat dat de reden is waarom hij die, die gouden medailles won. Maar het heeft hem wel geholpen. Een ander die erop reed tijdens de Olympische Spelen is Bart Veldkamp. En Kiel of een andere Noor. Als je gaat tellen naar de medailles... dan had... Uh, Koste drie, Stoerlied had er twee... En, uh, en, en Veldkamp die had er eentje. Dus dan uh, heb je er al zes... van de negen over die drie afstanden. Dus uh, ja, voor mij is het wel klaar, duidelijk... dat dat materiaal beter glijdt. Maar ja... Uh, als een hele grote groep andere schaatsers er niet op kan rijden... het gevoel hebt dat ze de kracht niet kwijt kunnen... Ja, dan schiet je er niks mee op natuurlijk. Iemand is rintje rits, maar die kon er gewoon niet op rijden. En Het is niet dat dat tussen de oren zat, nee. Het, het gevoel was anders en hij kon zijn kracht niet kwijt. Kijk, we, we weten met zekerheid dat het gladder is. Maar hoe komt het dat je op dat materiaal een ander schaatsgevoel hebt... en daardoor die techniek die je gewend bent om te doen... of die je zou moeten doen, niet kan uitoefenen? Als je dat weet, dan weet je hoe je dat eventueel aan kan passen. Als je het over schaatsgevoel hebt, dan zegt de een... Die zegt, pff, ik, ik train en ik ga hard. En een ander zegt, als ik niet het goede gevoel heb... Niet het gevoel heb dat het lekker loopt... Dan, en dat is weer een mentale zaak... Dan geeft dat een zekere remming op mijn verdere prestatie. Op een kunstijsbaan die wat verouderd is. Onder weersomstandigheden die niet de beste zijn. Integendeel. Vlag... Het is natuurlijk leuk als wetenschappers... Uh, proberen we de sport op een hoger niveau te brengen. Waar gaat het in wezen om? Het gaat erom om te kijken... of de mens met zijn mogelijkheden... met zijn fysieke mogelijkheden... zo optimaal mogelijk kan presteren. En dan is het wel leuk om uh, mechanismen te bedenken. Maar de verhoudingen blijven hetzelfde. Uh, moet je dus daarvoor... Enorme investeringen doen binnen sport, en dat is hetgene wat bij de atletiek mij zo aanspreekt, daar gaat het alleen maar om de prestatie van de mens. En die mens die moet de prestatie inleveren leveren ten opzichte van een ander. Want he, je probeert de beste te zijn. En als degene uh, ja, zeg maar met allerlei hulpmiddelen probeert een ander toch nog even af te troeven, dan is dat niet meer zijn prestatie, maar dan is de prestatie van mensen om hem heen. En dan raak je af. Waar gaat dat heen in de schaatspoort? Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat zo'n atleet... die dan nog eindelijk in het bezit is... Daar liggen houten schaatsen. En die zijn van waren van Sipke, Kastelein... een Elfstedentochtwinnaar. Gewone houten schaatsen. Ja. Helemaal geen snel schaatspak aan en zo. Al pinopetje op en een uh, sportief jackje en een gewone broek. En dan staat hij met zijn schaatsen in de hand. 1933. Ik geloof dat bij de laatste toch nog drie of vier mensen op houten schaatsen hebben gereden. Gewoon uit nostalgie en onderwijs dat het nog kan, op houten schaatsen. Die techniek en mentaliteit en kracht nu dan eindelijk op 26-jarige leeftijd opvoert naar een piek die voor ongelooflijk moet worden. Kijk, als de sport uh, uh, stil blijft staan, dan wordt het op een gegeven moment volkloren. Dan begrijp je dat hier, historie is geschreven. Historie geschreven, kampioen met krienbuel en klapschaats. Het was een documentaire gemaakt door Willem Davids. We gaan snel naar het live hedendaagse schaatsen. Sebastiaan, hoe is het? Want hier is een geweldig Nederlands record. Precies op het moment dat je overschakelt: 37-06 van uh, Thijsje Oenema. Die gisteren al het Nederlands record bracht, of 37-38. Maar nu gewoon drie tiende sneller is: 37-06. Dat is nog eens vooruitgang in het schaatsen Show. door Waanzinnig. Thijs maar neergezet. Ja, dat is echt een waanzinnige tijd met een volle ronde van 26,8 seconden. Volgens mij, uit mijn hoofd gezegd, is dat ook de snelste volle ronde. Eén van de snelste in ieder geval ooit door een Nederlandse vrouw gereden. Maar 37,06. Goedemorgen, wat een snelle tijd. En het ging al heel snel, dus iedereen keek hier elkaar al aan van... nou, de tijden die we al zagen beloven wat... Voor de vrouwen die we nog gaan zien. Maar met deze tijd, 37.06, zit er misschien nog wel meer in voor Thijsje Oenema. Dan alleen maar de strijd om het brons. Dat moeten we nog even afwachten, want we krijgen nog drie ritten. Met dadelijk in de laatste rit de nummers 1 en 2 in het algemeen klassement. En nu Margot Boer. Maar ik ben nog steeds eventjes uh, behoorlijk verrast hoor, door die 37 06 Die Thijsje Oenema zojuist hier uh, op het scorebord brengt van de Utah Olympic Oval in Salt Lake City. Waar we in 2002 te gast waren voor de Olympische Winterspelen. En nu Margot Boer aan de start staat voor de tweede 500 meter van haar toernooi. Gisteren eindigde Margot Boer als achtste op de 500 meter in 37,64. En dat uh, was een, uh, een goede tijd. Een tiende boven haar persoonlijk record. En nu opent ze tegen Christine Nesbit in 10'73. Dat is niet zo goed. Daar is ze twee tienden langzamer dan gisteren. 10'72 voor Nesbit de opening. De nummer uh, drie uit het algemeen klassement. Die gisteren veel liet liggen op deze 500 meter. Margot Boer van de binnenbaan uit naar de buitenbaan toe. Door op de kruising. Linkerarm even op de rug op, uh, uh, in de buitenbocht. En dan de arm weer van de rug af. Nesbit komt dichter en dichter bij Boer. Die er nog behoorlijk voor moet gaan. ...om deze rit te gaan winnen van de Canadezen. Dat lukt Margot Boer dan niet. Maar de 37.82 is een, of een tegenvallende tijd. Ja, een teleurstellende tijd dus ook. Staat daarmee voorlopig op de achtste plaats op deze 500 meter... ...waar Thijsje Oenema... Dus 4 bovenaan staat met die 37,06. Jonge, dus jonge, Jongen, jongen, jongen, wat een tijd uh, is dat, zeg. Gereden door uh, Thijsje Oenema. Ik zit even snel te kijken. Het is de achtste tijd ooit gereden op de 500 meter door een vrouw. De achtste tijd. En dat, uh, terwijl we natuurlijk heel veel 500 meters uh, al hebben gereden in het verleden. Dus dat is echt een dijk van een tijd neergezet door de vriezin Thijsje Oenema. Die hierdoor ook echt gaat meedoen in het algemeen klassement van dit WK-sprint. Met de duizend meter later vandaag nog voor de boeg. Margot Boer reed dus 37'82. Christine Nesbit een honderdste langzamer 37 37'83. Maar daarmee doet Nesbit wel betere zaken dan gisteren op de 500 meter. Maar Thijsje Unema is natuurlijk wel Nesbit weer voorbij gegaan in het algemeen klassement. Dat is mooi. En heeft later vandaag op de 1000 meter anderhalve seconde voorsprong op Christine Nesbit. Dus dat is heel goed van Thijsje Unema. Twee ritten nog te gaan op deze 500 meter. Met nu de Russin Olga Fatkulina in de baan. En de Koreaanse Sangwa Lee die gisteren voor het eerst sinds 14 wedstrijden een nederlaag leed op de 500 meter. Sangwali reed vorige week in Calgary. een geweldig wereldrecord van 36 seconden. En 18e precies. 36-80 is het wereldrecord op naam van Sangwali. Die ongetwijfeld Revanche wilde dat ze gisteren op de 500 meter verloor. Van Yin Yu. Opening is 10-40 voor Sangwali. Terwijl Fat de 210 e langzamer overdeed in de Russin. In de eerste binnenbocht met de hand naar het ijs moet een heel veel snelheid heeft verloren. Sangwali steekt al richting de Rusin. Aan het einde van de kruising zit ze er al naast. En dan gaat uh, Olga Fatcolina hier veel tijd verliezen voor het algemeen klassement. Sangwali heeft moeite om die binnenbocht goed te houden. Moest ook even inhouden in de binnenbocht. De laatste meters van de Koreaanse. 37.06 is het de te kloppen tijd van Thijsje Maar hier komt de 36 gegaan. aan. 36.99. Dat is een baanrecord in Salt Lake City. Zo snel is hij hier nog nooit gereden. 36.99. Daarbij blijft ze 19 honderdste van een seconde verwijderd. Van haar eigen wereldrecord. Sneller dus ook. ietsje sneller. Dan uh, Thijsje Unema was. Goede tijd, dus ook van Sangwa Lee. En voor het eerst op deze baan in Salt Lake City weer een record erbij. Er sneuvelen veel records vandaag op deze zondag van het WK Sprint. Het barrecord gereden, dus door de Koreaanse. Die Thijsje Unema, daardoor automatisch natuurlijk ook voorblijft in het klassement. Want uh, Lee stond 200 ste voor op Unema. En als we dan even truc toepassen naar de duizend meter toe, heeft Zhang Wali op de duizend meter laten vandaag 1700ste van een seconde voorsprong op Tai Xionema. Dan in de laatste rit de twee beste uh, sprinsters ter wereld, misschien wel als je het kijkt over 500 en duizend meters. Bleek gisteren ook nog maar weer eens een keer, want ze zijn de nummers 1 en 2 in het algemeen klassement. Jingyu uit China in dat vuil rode met zwarte pak van China in uh, de buitenbaan. Zij heeft dadelijk dus de laatste binnenbocht. En ze gaat het opnemen tegen de thuisfavoriete Heather Richardson. Die haar stadpositie inneemt. Ying Yu in de traditionele starthouding. En uh, Richardson die past, net als veel Amerikanen, altijd de atletiek starts toe. Zeg maar. Dus met de hand op het ijs en dan op die manier afzetten. Ze zijn vertrokken. Ying Yu won gisteren de 500 meter in 37-21. Heather Richardson werd derde op de 500 en ook derde op de 1000 meter. Onderlinge verschil slechts een ste van een seconde in het algemeen klassement. Ying Yu opent beter in 1045, 1043 is de openingstijd voor Heather Richardson. Normaal gesproken is Ying Yu beter op de 500 meter dan Heather Richardson, die op haar beurt beter is op de kilometer. Met uh, nu in de buitenbocht Richardson in de buitenbaan. Ying Yu kleine onbalans in de binnenbocht. Zij aan zij op de laatste 100 meter op weg richting de finish. Het is een mooi duel om naar te kijken. Richardson geeft Ying Yu mooi partij en Richardson wint zelfs de rit in 37-24 voor haar. 37-28 is de tijd voor Ying Yu. En dat betekent dat Heather Richardson Jingyue voorbij is gegaan in het algemeen klassement na drie afstanden. De 500 meter wordt gewonnen door Lee uit Korea in het barenkoor. En Thijs Junema, heel trots. Mag ze zijn met de tweede plaats op deze 500 meter in dat dikke, dikke Nederlandse record van 37,06. En dat betekent voor het algemeen klassement dat Heather Richardson met de 1000 meter vanmiddag voor de boeg aan de leiding gaat en dat de Amerikaanse 700ste van een seconde slechts voorsprong heeft op Yingyu, de Chinese. Sangwali staat op de derde plaats, ook maar 900ste van een seconde achter Heather Richardson. Maar dan moet ik wel bij aantekenen dat de 1000 meter niet de beste afstand is van Sangwali En Thijsje Unema op de vierde plaats. 26 honderdste van een seconde staat ze achter op de eerste positie. 1700ste van een seconde slechts achter op plaats 3 op het brons. Thijs Unema heeft alle kansen om op het podium te gaan eindigen als ze vanmiddag, euh, later vanmiddag in uh, Salt Lake City, later vanavond in Nederland, goed rijdt op de kilometer. Want ze heeft een behoorlijk verschil naar de dames achter haar toe. Want uh, de eerstvolgende vrouw, dat is de Chinese Bai Jingwang, Wang, die volgt op een achterstand van meer dan een seconde. Dus dat ziet er goed uit. Prachtige 500 meter gezien met een barecourt voor Sangwali Wali en met het uh, Nederlandse record van Thijsje Oelema. En Heather Richardson, de Amerikaanse. die de leiding overneemt in het algemeen klassement. En dus 700ste voorsprong heeft op de kilometer op Yingyu. Het is een waanzinnige tijd, inderdaad, geweest van, uh, van uh, Thijsje Oelema. Want gisteren is hij dus nou, niet, zo, niet zo hard gereden op die uh, 500 nee, meter. Nou, 37 nee, zei hij dat het beste is. Ja, precies. De precies. Maar als ik, ik heb opgelet hoor, Sebastiaan. Ja, heel, goed, heel ja. goed. Als ik dan kijk naar Oenema, 37-38, was dat al een toptijd. Het oude Nederlandse record stond op 37-54. Dat stond al bijna 11 jaar op naam van Andrea Nuit. Daar, hebben de, uh, nieuwe sprint, daar heeft de nieuwe sprintgeneratie jaren over gedaan om die tijd uit de boeken te rijden. Dat lukte dus gisteren pas, hè, dat Unama 1600 te sneller was dan het oude record. En als je dan vandaag meer dan drie tienden daar weer van afrijdt, ja, dan, uh, dan ben je heel goed in vorm. Dat is en dan meestal. heb je een enorme progressie geboekt. Ja. Doe nou even, ja, even de, de, de tijden van, van Laurien van Riesen en Marit Leenstra ook nog even voor de volledigheid. Uh, ja, die, die, die spelen natuurlijk niet echt een rol van betekenis nee, dus in het klassement. Leuk, maar Marit, wel, precies, Marit Leenstra reed wel een persoonlijk record. 38-02. Daarmee wordt ze 20 op de 500 meter. Ze staat nu 16 e in het algemeen klassement. En Laurine van Riesen ja, die valt het hele weekend al tegen. Komt ook nu niet verder dan de 18e plek in 37-98. Staat 20ste in het algemeen klassement. En ja, dan moeten we dadelijk uh, eerst maar eens even gaan kijken. Dat hangt ook weer ervan af wie de gisteren in de buitenbaan uh, reed. En vandaag in de binnenbaan, et cetera. De banen naast elkaar leggen. Of Van Riesse überhaupt wel mag meedoen aan, uh, aan de slotafstand. Zij staat twintigste dus in het klassement. Voor is een teleurstellend toernooi. Maar zeker niet voor Thijsje Onderma. Wat ga jij nu doen, Sebastian? Want, dus, hoe laat begint de, de... Wat komt er nu? 500 meter mannen, denk ik? Uh, ja, ja uh, volgens mij, uit mijn hoofd gezegd... zit er een minuut of 25 tussen... voordat we gaan beginnen aan de uh, 500 meter... Bij, uh, bij de heren. En dan gaan we eens kijken of Michel Mulder daar zijn uh, eerste positie vast kan houden. Ja, ik ben zeer benieuwd. En dat horen dan uh, de luisteraars uiteraard na Tiene in uh, Langs de Lijn. Dank je wel voor dit moment, Sebastian. Graag gedaan. Oké, okay, dag. Zullen wij eens even gezellig Alfred juild gaan draaien, dames en heren. Er is natuurlijk geen sneeuw meer, maar laten we toch maar eens even... Koptie, let it snow. All the weather I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 finally kiss goodnight How I'll hate going out in the storm But if you really hold me tight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 Tight, all the way home. I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow. Let Heerlijk. Let it snow. Elephant Gerald. Nee, maar om terug te blikken op die documentaire. We zijn nu natuurlijk 15 jaar verder. Dit, dit de documentaire stamde uit 1998. En die klapschaats is nu verder vermaakt. De, de pakken zijn nog veel beter geworden. En het ijs is ook sneller geworden. Daar doen ze van tegenwoordig ook. Je hebt ijsmeesters, en dat zijn anderen dan in Ankeveen... want in Ankeveen zakken ze vaak door het ijs. Maar die ijsmeesters van die banen van die Olympic Oval... bijvoorbeeld, ook in Salt Lake City... Die, hebben met speciale ionisatie technieken. Ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Maar daardoor kan je dus dat maken dat het ijs weer minder weerstand heeft. En dat men daardoor sneller kan gaan rijden. Er wordt ook een beetje mee gemanipuleerd. Ik weet ook nog dat in Hamar, in het moesten, er, er waren de Noren, die waren nog wel vrij goed. Dat is al een aantal jaren geleden. En dan kwamen de Nederlanders in de baan. En dan zeiden ze altijd tegen elkaar, zet even die deur open. Dan gaan ze net iets langzamer. Dat... dat gebeurde. Dus die tijden die zijn nog veel sneller geworden. En du moment dat wij deze uh, documentaire uitzenden... wordt er dus in Salt Lake City voor het eerst door de dames... op de 500 meter onder de 37 seconden geschaatst. Is dat historie of niet? En wij, dames en heren van Holland-Doc, waren erbij. Het is tijd voor Van Feit... Naar fictie. Van Feit naar Fictie is een BBC-concept. In één week tijd wordt radiodrama geschreven. En dat wordt ook opgenomen in die ene week. Anders zou we het niet kunnen horen. Gebaseerd op de actualiteit. En deze week is de actualiteit de snelweg. Het was namelijk winter. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het was winter. Wij werden uitgebreid geïnformeerd omtrent de toestand van het wegennet. En dat leidde tot de Van Feit naar Fictie... Van deze week met in de hoofdrollen Arend Brandlicht en Audrey Boulder. De sneeuwschijvers staan klaar. Ik weet het niet. Misschien word ik oud. Van dat te vroege oud weet je wel door iemand die zegt dat vroeger alles beter was... maar dat vroeger is dan anderhalf hooguit twee jaar geleden. Bob, pak hier even een totaalshot. Dan ga ik vast op het vierduk staan. Ik dacht altijd dat er hier niet zo gek veel gebeurde. Het klinkt misschien vreemd, maar als je in Irak zit of Afghanistan... dan denk je dat je bovenop het nieuws zit dat je midden in de wereld verslag staat te doen van dat waar het daadwerkelijk om draait. Hé, hey Bob. Doe ook even een plaatje van die vrachtwagen. We kunnen ze nog ergens tussen monteren, is leuk. En dan kom je terug. En dan lijkt alles nog hetzelfde. En toch is het compleet anders. Ik weet ook niet hoe ik het anders moet zeggen. Nee, nee, nee. Die blauwe met, met... Cool. vroeg op een windig. Dat vinden ze grappig, ja. Ik sprak eens een moordenaar in een gevangenis. En die vertelde me dat een vlaag van verstandsverbijstering... Niet het wegvallen van je verstand is. Zo had hij het niet ervaren, althans. En, uh, en een close-up van die pion. Daar komt altijd van pas. Hij had het ervaren als een droom. Iets waaraan je je overgeeft, terwijl je donders goed weet dat het geschift is. Nee, daar beneden. Die oranje pion. Daar. Akkoord, het gaat hier niet om moord. Dus ik weet het ook niet. Oké, okay, pion dan. Omdat een l... Jezus, Bob! Misschien is het allemaal uit de lucht gegrepen. Is de camera klaar? De uitzending begint zo. Maar ik vond het best plausibel klinken. Goedemorgen. Er zijpelen steeds meer berichten binnen... over de omvang van de schietpartij in het Amerikaanse Wichita. Maar voordat we overschakelen naar onze verslaggever ter plaatse... gaan we eerst live naar Berry Spartuin... voor de situatie op de Nederlandse wegen. Berry. Jij staat op een viaduct bij de Rijksweg A4. Uh, hoe is de situatie daar? Annemien, goedemorgen. Ja, sneeuw, Anemien. Sneeuw, wit, koud en glad, veel wind ook. Uh, windkracht 4, 5, 6. Nou, tel die elementen bij elkaar op. Trek het weeralarm daar weer vanaf. En wat je ziet is, denk ik, een redelijk normale ochtendspits. Denk je dat het geholpen heeft, dat weeralarm? Is het minder druk dan normaal? Is lastig te zeggen, Annemien... Zoals ik al zei, het lijkt me een redelijk normale ochtendspits. Ik zeg redelijk en ik zeg normaal. Maar Annemien, dat moet je wel binnen die winterse context zien. Want de mensen rijden natuurlijk voorzichtiger dan normaal. Maar dat is op zijn beurt ook weer normaal. Ja. Kijk, ik stond hier gisteren natuurlijk ook. Ja. En eergisteren. Ja. Nou ja, ik, uh, ik heb de afgelopen week vanaf dit viaduct zo eens naar uh, dat verkeer staan kijken. En uh, ik kan wel zeggen dat bij winters weer voorzichtig rijden de tendens is... Vanochtend tijdens het tanken op een tankstation sprak ik een mevrouw... die bij het verlaten van haar woning wegleed over een spekglad stoepje en pardoes... met haar knie tegen de zijkant van haar metallic beige Ford Focus stoten. Nou, gelukkig had ze zich niet ernstig verwond. En gelukkig ook geen schade. Maar de schrik zat erin, vertelde ze. En zo zullen er nog wel meer mensen zijn. Overigens, metallic beige auto's zie je verder heel erg weinig, momenteel. Rood en zwart, dat is wat je overwegend hier voorbij ziet komen. Rode auto's en zwarte auto's bedoel ik. Rood met zwart, dat zijn dan weer meer de sportmodellen. En daarmee gaat men in dit weer niet zo snel de weg op. Sportwagens, die laat men nu in de garage staan. Althans, ik heb ze hier nog niet voorbij zien komen. Wat garages betreft, die draaien nog niet echt over uren. Ze hebben iets meer klandisie dan normaal. Maar dat zie je eigenlijk altijd bij dit soort omstandigheden. IJssel, hè? Van IJsel ga je glijden en van glijden ga je boem. Uh, Berry. Maar zoals gezegd, nog niet echt meer dan normaal, althans hier. Oké, okay, Berry, dankjewel. We komen later bij je terug. Bob, maak even een plaatje van die strooiwagens. En verderop staan ook nog sneeuwschuifwagens geparkeerd. Hoe, hoe heet die dingen? Hulshorst, daar hadden ze ook nieuws van de week. Dus ik naar Hulshorst. Er lag ijs op het meer en op dat ijs lag weer sneeuw. Dat is dus niet goed, sneeuw op ijs. Maar dat ijs was te dun om op te staan en de sneeuw eraf te schuiven. Dus die ijsmeester laat een helikopter komen om laag boven dat ijs te hangen. in de hoop dat de wieken de sneeuw wegblazen. Zal ik weer op het viaduct gaan staan of deze keer in de berm? De berm is toch ook wel eens leuk? Voor een keertje. Sta ik daar, naast een of andere blonde Giet met een microfoon van Omroep Gelderland. Leuke meid, misschien een tikkeltje te springerig. En het werkte nog ook, dat met die helikopter. Dat kind was helemaal door het dolle heen. Prachtig vond ze het. Een helikopter laten uitrukken om een meertje sneeuwvrij te blazen. En ik dacht, ze heeft gelijk. Het is prachtig. Volstrekt overdreven, maar prachtig. Ja, maar Bob, vorige keer stond ik ook al op een viaduct. Dus als het ijs sneeuwvrij is en de helikopter verdwenen... doet ze nog een paar frisse interviewtjes en daar stapt in de Twingo en zoef. Jawel, Bob, dat zien de mensen wel. Dus ik denk, ja, mevrouw, je gaat iets te snel nu. Dit is nog niet afgelopen. En jawel, nog een kwartier later, politie. Of meneer de ijsmeester even de vergunning voor laagvliegen wil laten zien. Of heeft meneer die soms niet aangevraagd. Nee, Bob, vertik het. Nee, ik ga niet weer op een vierduk staan. Met die kutmuts op. Want dit kan toch niet de bedoeling zijn? Ja, de mensen die twitteren zich toch al een slag in de rondte. Een helikopter om een meertje vrij te blazen. Ja, we blijven gewoon hier. Dan nemen we die, die, die sneeuwschuifwagens als achtergrond, oké? Okay? kunnen ze een mooi symbool staan voor naderend onheil. Noem me geschift, maar ik vind het eng. Iets. Iemand stuurt zo'n ambtenaar, zo'n engel des doods... die met het wetboek onder zijn arm overal bij het minst of geringste... Ho, in zeven, komt roepen. Nou, ik, ik vind het wel een mooi beeld. Met in zijn kielzog een fronzende horde van kritische journalisten... die alles tot op de bodem komen uitzoeken... Die met hun microfoontjes en bloknootjes komen checken... of het allemaal wel in de haak is wat er gebeurt. Of er niet ergens een kopje rollen kan. De beerput open en dan net zo lang graven tot je een verkeerde keutel vindt. Bop, je kan de tering krijgen. Ik ga voor die schrijfwagen staan. Hallo, wie is hier nou de verslaggever? Verdomme, nou? En vanmorgen werd ik wakker en mijn eerste gedachte was... ze heeft gelijk. Die springmeid in de Twingo. Ze heeft gelijk. Camera, Bob. Niet zo flauw. Het ene komt naar het andere, na het andere. En alles gaat maar door en gaat maar door. Bob! Nieuws is wat zich afspeelt tussen de komst van de verslaggever en zijn vertrek. Nogmaals, is de camera klaar? Dus waarom wachten op de stront als je op tijd kunt wegzoeven in je autootje? Goedenavond. Modderstromen, vulkaanuitbarstingen, huilende wielrenners, vuurhaarden en bloedbaden. Maar we gaan eerst naar Berry Spartuin voor de situatie op de Nederlandse wegen. Berry, hoe is het daar? Vooralsnog rustig, Anemien. Er zit sneeuw in je haar, Berry. Inderdaad, Anemien, het sneeuwt. En heb ik het mis of zijn dat sneeuwschuivers daar op de achtergrond? Heel goed, Anemien, sneeuwschuivers om de sneeuw mee van de weg te schuiven. Ze zijn nog niet uitgerukt, maar misschien dat het later op de dag nog gaat gebeuren. En de strooiwagens, Berry? Die zijn wel uitgerukt, Annemien. Maar de sneeuwschuivers niet? Nee, Annemien. En wat is de reden van het niet uitrukken van de sneeuwschuivers, Berry? Uh, nou, ten eerste, er valt nog niet zoveel sneeuw. Uh, ten tweede, de sneeuw die valt, die blijft vooralsnog niet echt liggen. En ten derde, ja, het is zondagavond en er is geen kip op de weg. Dus dat weeralarm daarvan kun je zeggen dat het effect heeft? Om dat kun je rustig zeggen, Anemien. Op de weg hier naartoe heb ik werkelijk geen sterveling gezien. Nul. Waarschijnlijk zit iedereen thuis op de bank met een dampende mok chocolademelk naar de situatie op de Nederlandse wegen te kijken. Oh, nou. Ik heb het koud, Annemien. Ik heb het koud en ik wil naar huis. Even terug naar de Dus Ik sta hier de hele dag al. Ja, waar is je muts dan gebleven, Berry? Ja, die is weg, Annemien. Ademien. Nou, kom maar terug naar de studio. Ja? De chocolademelk staat klaar. Bob! Hé, hey, Bob, kom op! Wacht even, Bob! Godverdomme. De sneeuwschuivers staan klaar. Het was de derde aflevering van Van Feit naar Fictie. U hoorde Arend brandlicht als berry en Audrey Boulder als Annemie. Eindelijk van die sneeuw af de zon is shining. The grass is green, the orange en palm trees sway. There's never been such a day in Beverly. But it's December the 24 and I am longing to be up north I'm dreaming of a white christmas just like the ones i used to know Misschien komt het nog wat terug je weet het niet. Niet wanhopen. Het is nog twee maanden winter. Bijna. Het zou nog kunnen. Je weet het niet. Je weet het niet. Je weet het niet. Maar zonder sneeuw zijn. Want die elf is ons toch weer flink door de neus geboren. Maar ik wil het woord elf tocht voorlopig niet meer horen. Er moet een taboe komen op het E-woord, vind ik. Mij wordt er mag of te worden aan. Gunst de tekst van Van Feit naar Fictie... die was van Dirk van Pelt en van Bente Hamel. Dat vergat ik net omdat I'm Dreaming of a White Christmas... er zo heerlijk nostalgisch warm kwam inzetten, vergat ik dat. Dus tekst Van Feit naar Fictie, Dirk van Pelt en Bente Hamel. Opname en montage, Frans de Rond. Volgende week meer Van Feit naar Fictie... En ik kan u één ding verzekeren: het gaat niet over sneeuw. En volgende week ook Abel Aalvoet. Nu zult u denken: wie is Abel Aalvoet? Hij schreef als tiener al verhalen. En hij kwam erachter dat die verhalen eigenlijk gewoon liedjes waren. Dus hij ging ze op muziek zitten. Hij ging ze zingen. En hij werd daarbij geïnspireerd door zijn benedenbuurman. En dat was niemand minder dan Colin Benders. Maar Colin Benders kennen wij natuurlijk als Kite. Met een geniale, leuke trompetist. Abel Aalvoetse. En hij heet Capabel. K-A-P-A-B-E-L. -a -p -a -b -e -l. En Capabel, die klinkt zo... Zometeen het schaatsen. En daarvoor het nieuws. En luister maar eens even naar Capable. Alles lang nek giraffe want hij viel best wel op de vreemde vlekken die hij had. En hij woonde in de dierentuin in het midden van de stad. En daar zat hij dan, met andere giraffen in een hok vast. En hij dacht: volk, dat doen we dus even niet. Ik glip weg, ik word toch wel over het hoofd gezien. Met Sneaky, s'nachts met zijn ninja muts. Slingerde zijn nek over het hek en was weg. Vliegend vlucht dus, van lang nek was los. En zo dook hij het duister in en verschelde zich in een leegstaand krop. Hij werd gezocht: zoek licht dan in de lucht. Vogelvrij de pooters waren gedrukt. Zijn naam was berucht van mijn slangnek. De sheriff wier net een stapje voor, een soort van Robin Hood, maar dan net niet. Hij stond bekend als een dief van stelen, dat deed hij wel, maar de armen die gaf hij niet. Van mijn slangnek, diep in het holst van de nacht, reed de man van mijn schuit, ontsnapt en is kas. Spoor van vernieling trok iets dwars door de stad. En de mensen zeiden, wat de fok is dat voor een zielaar. Van mijn slangnek, diep in het holst van de nacht. De planetjes gespeed en was hij druk aan de slag Net zo vaak als hij ontsnapt was, zo vaak werd hij gebakt Van een kijk wat een giraf Nek op, vrije voeten. De hele stad in paniek, de spanning die was te voelen. De sheriff had het leger erbij gehaald om te helpen zoeken. Terwijl wammes op zijn plannetjes zat te broeden. Sneaky loeder, wammes die wachten af. Wammers dacht, ja zo makkelijk word ik niet gepakt Gast, dus op de derde dag toen de zoektocht werd afgezwakt Zag deze giraffe zijn kans en waagde de gok om dat Dit meesterlijk plan zou lukken Hij kwam aan op zijn bestemming en trapte de deur in stukken De cashier en en de bank bediende vluchten En Wammers die greep de bankmanager bij Ze lurven en zei, Sleutels van de kluis ik wel meteen het leger dat was inmiddels aanwezig. Maar alles leek nog steeds oké. Okay. Stel de stad toe keek, is dit wat die zijn te dan, Cubus bestaat 10 jaar. En daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantkosten. Ga naar Cubus.nl.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 In 2012 moeten we in Nederland toch gewoon over HIV kunnen praten? Maak HIV bespreekbaar en steun Dance for Life. SMS for Life naar 4333. Dit is Radio 1.